met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Volgens het Amerikaanse leger zijn 14 raketten geraakt die klaar stonden om afgevuurd te worden. Het is de vierde westerse luchtaanval op Houthi-doelen sinds vrijdag. Onder leiding van de VS worden de Houthis bestookt omdat ze schepen aanvallen in de Rode Zee. Ze zeggen dat ze dat doen uit solidariteit met de Palestijnen. Eerst vielen ze alleen schepen aan die een band met Israël zouden hebben... maar nu vallen ze ook Amerikaanse schepen aan. Justitie in Suriname heeft een formeel opsporingsbevel verspreid voor Desi Boutersen. Ook zou een zwaar bewapende eenheid een nachtelijke inval in zijn huis hebben gedaan. De oud-president en legerleider is veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege de decembermoorden... Hij had zich afgelopen vrijdag bij de gevangenis in Paramaribo moeten melden, maar dat is niet gebeurd. In Suriname wordt hevig gespeculeerd waar Boutersen zit. President Santokki zei eerder tegen Nieuwsuur dat hij niet verwacht dat Boutersen naar het buitenland zou gaan. Door een grote brand in een parkeergarage in Den Bos zijn 22 woningen tijdelijk onbewoonbaar. Dat meldt de Veiligheidsregio. De brand van woensdagochtend heeft de constructie van de woningen aangetast... waardoor er scheuren zijn ontstaan. Hoe lang de bewoners ergens anders moeten wonen is niet duidelijk. De brand in de parkeergarage is volgens Omroep Brabant ontstaan... nadat een automobilist onwel was geworden en met de auto hard tegen een muur was gereden. Meteen daarna brak brand uit. Hoe het nu met de bestuurder gaat is onduidelijk. Aranska Rus is in de tweede ronde uitgeschakeld op de Australian Open. In Melbourne verloor ze in twee sets van de Russin Anna Kalinskaya. Het werd 6-1 en 7-5. Het weer? Vannacht droog. Tijdens opklaringen komt lokaal matige vorst voor. Morgen breekt de zon door, maar aan zee valt ook nog een winterse bui. De middagtemperatuur ligt dan rond 0 graden in Limburg en ruim 5 graden langs de kust. Dit was het NOS Journaal.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 I To justify my love To justify my love Wanting To justify 6.9 Zie FM Ah wee will... Would be If I found I could fly Mm. Yeah. you try to fill the spaces in your little broken heart remembering what love feels like seems